Uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het kabinet trekt eenmalig 500 miljoen euro extra uit voor ontwikkelingssamenwerking. Verder melden Haagse bronnen dat een bedrag dat al op de begroting stond... van nog eens bijna een half miljard naar voren wordt gehaald. Ontwikkelingshulp is gekoppeld aan het nationaal inkomen. En doordat dit door de coronacrisis lager ligt, is ook de hulp lager. Door het extra geld zal het budget voor ontwikkelingssamenwerking... voor dit en volgend jaar ongeveer hetzelfde blijven. In een uitgaanswijk in de Belgische badplaats Knokken is het vannacht weer onrustig geweest. Volgens de VLT werden vijf mensen opgepakt onder wie drie Nederlanders. De politie heeft het al dagen aan de stok met jongeren die na sluitingstijd overlast veroorzaken. De meeste boosdoeners zijn Nederlanders, zegt de burgemeester. ING laat klanten die in het buitenland wonen extra betalen voor hun betaalrekening. Vanaf oktober brengt de bank 12 euro per jaar meer in rekening... De bank zegt dat te doen omdat de kosten voor die klanten hoger zijn. Zo zijn bijvoorbeeld interne controles ingewikkelder. Ook ABN AMRO overweegt klanten in het buitenland extra te laten betalen voor hun rekening. De Nederlandse bank laat onderzoeken welke rol de bank in het verleden heeft gespeeld bij slavernij. Uit onderzoek van Vrij Nederland blijkt dat het familiebedrijf van de tweede president van de bank... in de 18e eeuw leningen heeft gegeven aan plantagehouders. In het onderzoek van Vrij Nederland wordt ook ING genoemd. De bank nam in 1995 de Britse branchegenoot Barings over. Barings heeft in het verleden veel geld verdiend met slavernijinvesteringen. In de VS is opnieuw een record aantal coronabesmettingen op één dag geregistreerd, ruim 60.000. Volgens president Trump worden er zoveel gevallen geregistreerd... omdat de VS veel meer en beter test dan andere landen. Het aantal dagelijkse doden in de VS stijgt ook. De afgelopen drie dagen overleden er gemiddeld ruim 900 mensen per dag aan het virus.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het, het. Uh, en jij beleeft het. Zon, zee, zee, Zandvoort en zom, FM. Dit is de zomer van ZFM, met, met nu. Voor Zandvoort en de regio. Van Coldplay natuurlijk, hier op ZFM Zandvoort. We zijn er weer op de vrijdag met een gloednieuwe uitzending voor Zandvoort tussen 10 en 12. En ja, als we naar buiten kijken, is het wat minder paradise. We kwamen ja. hier al helemaal verregend binnen. Goedemorgen, Mike. Ook weer gezellig. Ja, goedemorgen. Gezellig ja, in deze uitzending. Ja. Het is vandaag de dag dat in de Verenigde Staten de afgelopen 24 uur weer een recordaantal. Nieuw besmettingen met het coronavirus zijn gemeld, maar liefst 65.000 uh, nieuwe besmettingen. Dat is het hoogste aantal op een dag uh, sinds de virusuitbraak uh, begon in het land. Uh, het is ook de dag dat de ING een kwart van de kantoren sluit waar consumenten terecht kunnen voor het regelen van de uitvoerige bankzaken, zoals een hypotheekgesprek. Uh, nou, de, Dat uh, en meer in uh, deze uitzending. Uh, we houden u ook op de hoogte van het nieuws uit uh, Zandvoort en de regio. Verder bespreek ik het nieuws dat ons opviel de afgelopen week. Samen natuurlijk uh, met mijn sidekick op de vrijdag. Uh, zo ook is er uh, vanavond en uh, dit weekend eigenlijk ook een, uh, een komeet te zien in de lucht. Straks daar meer over. Er komt nu echt een, uh, uh, een werking in de directe treinverbinding tussen Amsterdam en Londen. We hebben het even over de uh, Formule 1 game die uh, vandaag officieel is uitgebracht. Ja, dat was een dag eerder was gisteren dus al, maar dat is officieel wat die vandaag moet uitkomen. Ja, inderdaad. En wat daar wel heel speciaal aan is, we, we kunnen nu al op het circuit van Zandvoort rijden, maar dan uh, virtueel. Uh, we hebben het uh, verder over nog opvallende, opmerkelijke entertainment nieuwsjes. Uh, wat ook leuk is, in het tweede uur bellen we met Henny Veldman van Spaarne Landen. Over de afvalcampagne Elke Kilo Telt van Spaarne Landen en de gemeente Zandvoort. Uh, ja, waarom de slogan Elke Kilo Telt en andere vragen bespreek ik dus straks in het tweede uur met haar. Uh, heeft u nu ook een brandende vraag, bijvoorbeeld over uw duocontainer die zo'n 4500 inwoners onlangs kregen. Laat het ons weten, stuur een appje naar de studiotelefoon 023 573 0393. En dan uh, nemen we die vraag straks mee voor het gesprek in het tweede uur. Uh, verder is ook uh, gisteren bekend geworden dat het EK Zandsculpturen in Zandvoort toch nog doorgaat dit jaar. Niet in de zomermaanden, maar in oktober tijdens uh, Zandvoort Goes Wild. Dus uh, straks ook daar meer over. En als het allemaal mee zit, heeft Mike ook nog een nummer in het tweede uur. Maar die ja, moet nog even worden. Die moet nog hoor. even gevonden worden, inderdaad, ja. Ja, zeker. En, uh, maar zoals u gewend bent uh, van mijn uitzendingen. En uh, samen met Mike uh, kies ik de avond ervoor altijd de lekkerste muziek uit, zo ook deze. Een nieuwe uit het uh, album van Chef Special, uh, Kaleidoscope, als ik hem goed uitspreek. Volgens mij dan, ja. <laughs> I it. No matter what's up my mama would find out about it. Oh, at the other At the past with my eyes wide open Look at me Tell me what you see. Am I still the guy you wouldn't mind To spend a night in jail with After we went ape shit, Thinking we were clever but they, they it. I remember meeting you with the crew and Right outside the school Oh, We'd be skipping classes We had better things to do Like Penelope Cruz on a big screen Practicing 360s Trying to find some girls who tell their friends about it oh,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 Je hoorde Chef Special met het nummer Kaleidoscopen. Ik weet eigenlijk niet wat het betekent. Er uh, komt me heel bekend voor, maar ik kom er ook niet op. Het is, um, we komen er misschien zo we nog komen op, we zo terug. op terug. Wat betekent een kaleidoscoop? Ja, inderdaad. Uh, het is in ieder geval weer een lekker nummer natuurlijk van de Nederlandse artiest oh. Chef Special. Um, waar we het even over willen hebben, is het volgende. Namelijk ja. de cancelcultuur. Uh, naar aanleiding van een, uh, uh, van een brief die auteurs en wetenschappers en docenten hebben uh, geschreven. Een open brief ja, aan de, de wereld. auteurs waaronder dus J.K. Rowling, Thelman Rushdie en Mar Margaret Atwood. Ja. En nog 147 anderen zoals je al zei, ook wetenschappers en docenten. Dus uh, ja, dat is... Uh, en dit is als gevolg van uh, onder meer de Black, Matter, uh, Black Lives Matter protesten die steeds meer aandacht uh, krijgen... En uh, ja, wat betekent uh, cancelcultuur eigenlijk? Nou kijk, dit, dit is eigenlijk een aanleiding van wat er is gebeurd op Twitter een tijdje geleden. Ik bedoel weer op Twitter natuurlijk. Um, J.K. Rowling had namelijk een aantal nou, controversiële meningen gegeven over transgenders. En nou, dan heb je natuurlijk de cancelcultuur. Dat is een beetje een nieuwe trend. Uh, nou, anders is het een nieuwe trend? Ik weet het niet precies. Maar het is in ieder geval... Van de laatste jaren. Van de laatste jaren, ja. En dan, is het eigenlijk gewoon, dan wordt er gelijk gezegd op social media, dit persoon gaan we compleet boycotten. Ja. En dat is eigenlijk die cancelcultuur. Je zegt één ding verkeerd en het is gelijk klaar. Ja, dan, uh, dan ben je af, zeg maar. Ja, gecanceld. Daar ja. komt mijn naam vandaan. Dus uh, even kijken. Uh, ja, kennen we ook iets van een cancelcultuur in Nederland? Hebben we dat ook gezien onlangs? Misschien, uh, ja. misschien bij Veronica Insight. Jij het bij Veronica te... Insight, ja. Um, uh, ja. Nou, is het, uh, dat een programma die wel vaker in het nieuws komt: met uh, dat ze controversiële dingen zeggen waar niet iedereen het. Uh, M, m, m, m, ...zeg maar blij mee is, op zijn zag gezegd. Ja, maar, maar natuurlijk de afgelopen keer was het natuurlijk wel uh, het meest heftig... ...want het programma uh, dreigt niet meer terug te keren. Ja. Dus uh, een boycott uh, is uiteindelijk... Ja, uh, ik weet niet dat dit jaar ...cancel, cancel, cancel... Het is niet zo uitgebreid als bijvoorbeeld dat, dat, dat hele debakel met J.K. Rowling... ...een tijdje terug op Twitter. Dat was natuurlijk. Maar dat is ook internationaal. Okay? Ik denk dat niemand buiten Nederland... ...het voetbalprogramma, wat inmiddels meer een soort talkshow is geworden... ...Veronica Inside... Kent. Dus daarom is het natuurlijk ook veel minder groot op. Uh, nee, inderdaad. Uh, maar uh, in Nederland stond het wel. Uh, was het wel. Uh, ja, dat een, was het wel een paar voorpagina nieuws. Een, een hele week lang. Ja. Yeah. En nou uh, ja, is weer iets anders dan het coronavirus, ja, zullen we maar, maar zeggen. Ja, maar goed. Uh, wat je ook ziet in deze overbedieven, bijvoorbeeld, dit gaat er dus tegen. Uh, ze willen dat eigenlijk dat, het, uh, dat de kenniscultuur weer een beetje weggaat. Ja. En wow. dat het. Uh, uh, dat je gewoon nog dingen moet kunnen blijven zeggen. Ja, en niet als je iets zegt wat, waar de media het niet meent. Of waar de, niet zozeer de media, maar gewoon wat niet een, hoe zeg je dat? Niet een algemene, een gangbaar, gangbare mening. Ja, de, die, wat niet een gangbare mening is. Als je, jij iets anders zegt, ja, dan, ja, ik weet niet. Uh, ja, ik vind het, uh, nou, dat, dat is dus een... een Interessant, ik hoop dat ze er nog genoeg aandacht mee krijgen. Ja, ja, zeker want um, ja, iedereen moet eigenlijk gewoon kunnen ja, zeggen tuurlijk. wat hij vindt en als je dan iets uh, ja. zegt wat misschien een beetje op het randje is ja, dan kan je daar ja, beter kijk, een discussie over aangaan in plaats van meteen want iemand Want dit wegzetten. gaat natuurlijk niet over bijvoorbeeld iemand direct discrimineren, ofzo, dat kan natuurlijk echt niet en daar gaat het ook helemaal niet over het gaat hier dus echt gewoon over dat iemand zijn eigen mening over iets geeft wat ja. eigenlijk niemand direct uh, zou moeten beledigen maar het is, ja, ik, ik weet niet het is een, uh, ja, uh, we gaan het volgen we, we, houden, we houden het inderdaad. Uh, ja. uh, we gaan het volgen inderdaad. Uh, het is in ieder geval interessant dat er nu uh, 150 uh, prominente schrijvers uh, en uh, ook docenten dus. Ja, wetenschappers ook nog. Vooral ja. uit Amerika, ook wetenschappers inderdaad. Dus uh, dat is nogal een uh, hele achterban. En zeg dit, maar. dit kan zomaar nog wel eens een groot ding worden. Ja, uh, we zijn benieuwd. Uh, we gaan het straks nog even hebben over iemand anders uh, in Amerika. Maar eerst even muziek. Hier is uh Chris Berry met het nummer Hold On. Waking up by the phone Counting seconds till you come home And our love is aging Still in all the right places And fight this feeling that we're headed somewhere Don't stop Dat was Chris Berry met het nummer Hold on hier op ZFM Zandvoort. En ja, we hebben nog even nagezocht wat het vorige nummer nou eigenlijk betekent. Uh, kaleidoscope, wat is dat? Uh, ja, dat, uh, dat is een uh, ding waar je in kijkt en dan zet er plaatjes in. Dat is, ja, dus een, een soort uh, koker met. Ja, en dan kun je in kijken en dan gaat dat, dat. Dat beweegt ook de hele tijd. Kan je cool. Ja, inderdaad. En uh, met uh, gekleurde kristallen zie ik ook op het plaatje. Ja, ik denk dat er heel veel verschillende soorten van zijn, maar dat is met veel van dat soort dingen zo natuurlijk. Maar ja, waar zou het liedje dan over gaan als je door zo'n ding kijkt? We, we moeten toch echt even een keer dat nummer opnieuw luisteren. Niet, ja. niet in deze uitzending, ander keertje. Ander, ander keertje. keertje en dan gaan we helemaal uh, uitzoeken, helemaal uitzoeken ja. wat dat uh, nummer nou is. Seconde betekent. voor seconde. Ja. <laughs> uh, even kijken, zoals ik net al zei, gaan we het over een interessante manier hebben in de Verenigde Staten... En daar kunnen we er bijna niet omheen, want dat gaat natuurlijk om uh, president Trump. Uh, want gisteren heeft het Hoog, uh, Hooggerechtshof in Amerika bepaald dat hij alsnog inzage moet geven in zijn financiële, uh, financiële huishouding, zeg maar. Ja, Trump is hier natuurlijk uh, niet zo blij mee. Hij noemt het een uh, politieke heksjacht in uh, grote letters op zijn Twitter-account. En uh, uh, hij noemt het ook een hele corrupte zaak, uh, die hele rechtszaak uh, tegen hem. Ja, yeah, oké. Okay. Dus uh, nou ja, Trump is in ieder geval weer boos. Dat is, dat is ook niet iets nieuws, denk ik. Ik denk dat die man wel vaak boos is. Als je ze Twitter ziet in ieder geval dan. Ja, als je, maar ja, dan denk je hoe belangrijk is Twitter. Maar hij, hij maakt het zelf heel erg belangrijk, want hij communiceert daarmee naar zijn mensen. Ja, dat is, uh, ja, ja, dat is wel altijd gebeurd, ja. Maar jij hebt er ook nog, jij nog een paar leuke tweets gevonden van Trump? Um, even kijken, ik heb, ik heb er wel een paar. Inderdaad, political witch hunt, uh, tweeten die gisteren naar aanleiding van de, dit uh, nieuwsbericht. Uh, daar krijg je natuurlijk ook weer heel veel reacties over op, maar gewoon een paar woorden. En ook zonder enige uh, aanleiding ofzo. Uh, hij tweet ook nog een uh, prosecutorial misconduct. Pro procedural Misconduct? Ja, zoiets, okay, ja. Okay. De procedurele, ja, de, de, de, ja, dat het zeg maar helemaal Mag. mis is gelopen. Ja. Maar in ieder geval, uh, dit is iets weer uh, wat ons bezighoudt. Natuurlijk, de campagne van president Trump is natuurlijk ook onlangs begonnen. Ja. Uh, met natuurlijk wel het opvallende, zo'n rally, weet je wel, die ja, dan yeah. uh, houden... Of die hield. Die hield uh, ja. half het zaal leeg. Niet door corona, want uh, dat was natuurlijk te goed voor Trump. Maar um, door mensen op TikTok die hadden gelezen. Maar dat is alweer oud nieuws inmiddels. Maar ik vond dat wel grappig. Ja, inderdaad. Het waren dus uh, volgens mij K-pop artiesten. Nee, het waren geen voor mij. Het waren echt voor mijn TikTok-gebruikers. Uh, TikTok-gebruikers oh ja, TikTok die uh, hadden stoeltjes in de zaal uh, gereserveerd... Ja. en zijn uiteindelijk niet gekomen, waardoor ja, gewoon... De halve zaal, eventjes. Halve zaal uh, inderdaad. Kon, kon toch nog de anderhalve meter worden aangehouden. Ja, inderdaad. Ja. En dan uh, was er toch nog een beetje ruimte. Ja, <laughs> ze hebben eigenlijk iets goed. Okay. Maar, maar hier was uh, Trump uiteraard ook niet uh, blij mee. Nee, oké. Okay. Ik moet zeggen, ja, wat vind je nou van zo'n grapje? Um, Mo da moet, dat, moet dat kunnen? Uh, nou ja, ze hebben gewoon betaald. Dus uh, yeah. als je dan niet komt, dan, ja, dan kom yeah, je okay. gewoon niet. Ja. Yeah, en uh, is, uh, het is inderdaad wel gewoon een uh, leuk. Ze dus we hebben wel een statement gemaakt, denk ik. Maar het is statement. Statement. Ook, ook alweer oud nieuws drum, hebben daar eigenlijk <laughs> uh, over. Ja, maar het is hier nog niet verteld. Dat is, nee, dan is okay, het nieuws. Nou, het nee. is toch nieuws wat <laughs> ik toch okay. ja, nee, um, dat is Oké. Wat wel uh, nieuws is, is iets wat ik gisteren tegenkwam. Tijdens dat we een beetje muziek bij elkaar zochten. Ja. En uh, dat is deze lekkere zomerse hit. Uh, we gaan er even uh, naar luisteren. Als ik hem kan vinden. Als ik hem, uh, als ik hem kan vinden, inderdaad. Uh, ja, dat, uh, dat is deze. Oh, Havana. Ja. Oh. Ja. Is in Havana. Havana, there's something about his manners, Havana, Havana. I woke up with that, how you doin', when he came in, he the said there's a lot of girls I can do it, but I can't do it, I'll do them forever, In he a minute, hey, that summer my internet says he got my love in him, he got me to it like, oh. Nou, dit kan natuurlijk eigenlijk niet op de standwoordse radio, dus, dus laten we dan ja. maar uh, gewoon de Met, echte versie uh, gaan op, draaien. Laten we wel even een moment nemen hoe lang dit heeft om te maken. Hè? Dit, dit. Dit, dit is dus inderdaad een uh, clipje. Op, uh, dit is gewoon het hele nummer toch? Drie minuten lang? Ja. Dat staat ook op Spotify volgens mij. Of Spotify ja. en vooral natuurlijk op YouTube, want daar ja. zie je elk stukje dat die woord voor ja, woord zit. Dus het ik zeg, zoek het even op, maar ik denk dat we nu beter naar de echte versie kunnen. Ja, inderdaad, want uh, die is van uh, hogere kwaliteit. Ja. Hier is uh, Camila Cabello met het nummer Havana. Hey. Dat klinkt al een stuk beter. you one blank, close range that me. if it goes a million that's me i was getting more like baby Ja, laat het, uh, het na deze lekkere zomerse hit van... Uh, ja, en dan krijg je echt weer een lekker weer. En dan kijk je naar buiten en dan... Uh, dan dan, va dan valt het toch tegen, inderdaad. Ja, het regent nog niet, volgens mij. Zo, Zomer in dan, Nederland, Dat zal weer komen de fiets zitten, zo. Ja. De, oh, het is nu droog, bedoel je? Ja, ja, en als wij op de fiets gaan, zo is het weer de wegen. Ja, inderdaad. Om twaalf uur gaat het weer regenen ja. na deze uitzending. voorspelling. Helaas. Maar hopelijk, schijn echt, maar, okay. hopelijk schijnt de zon meer uh, tijdens onze uitzending. Want dat is belangrijk. Um, even kijken wat, wat uh, het nieuws van de afgelopen week want was opviel uit de regio en Zandvoort. Uh, dat is natuurlijk ook van afgelopen weekend de brand bij Beach Club 10. Ja, we kunnen er maar niet over opbouwen. Nee, maar het is ook het gewoon was, groot nieuws natuurlijk. Het was een groot nieuws inderdaad. Uh, afgelopen zondag om uh, kwart over drie uh, in de nacht um, uh, ontstond er een uh, grote brand bij het strandpaviljoen aan de boulevard in Zandvoort. En uh, ja, dat heeft tot hele grote verwoestingen geleid. We hebben het allemaal wel kunnen zien op uh, foto's die uh, onder andere ja, op ja, Facebook voorbij kwamen. He? Ja, zeker. Ja. En uh, ja, ik denk ook wel uh, gewoon voor de medewerkers die er werken, natuurlijk vooral ja, voor de ja, eigenaren, ja. maar ze waren net weer een maand open. Ja, dat is, uh, ja, nee, dat is echt, ja. ja. Ja, triest. Ja, heel triest, ja. Heel triest, inderdaad. Maar ik zie ook wel iets van goed nieuws. Uh, ja, inderdaad. En dat uh, heeft u waarschijnlijk ook wel meegekregen. Is dat er al sinds zondag een uh, donatieactie loopt voor uh, Beach Club Team. En uh, ja, dat is wel heel mooi. Uh, en het bedrag loopt nog steeds uh, met de dag uh, helemaal uh, op. Uh, dat kan je bijna niet geloven hoe uh, hoog het bedrag nu al is. Er is tot nu toe een bedrag bij elkaar uh, opgehaald van 16.640 euro... En uh, ja, ze zijn zondag natuurlijk op nul begonnen en nu staat er ja. al zo'n uh, nou, mooi bedrag. Toch nog iets van goed nieuws, en nog wat vreselijk nieuws dat het afgebrand is natuurlijk. Ja, zeker. Inderdaad positief uh, dat zoiets uh, toch nog uh, kan worden opgezet. Ja, fijn. Um, uh, laten we dan nog even verder gaan naar een ander uh, positief nieuwtje voor uh, Zandvoort. Namelijk dat het EK Zandsculptuur 2020 uh, toch nog uh, doorgaat uh, in Zandvoort. Is het toch Want... nog een evenement dat doorgaat dit jaar in Zandvoort? Ja, nee, daarom inderdaad. Normaal uh, wordt het natuurlijk altijd gehouden rond deze maanden in de zomer. Ja. Uh, maar vanwege uh, het coronavirus is het allemaal uh, uitgesteld. Of het was eigenlijk uh, helemaal geen sprake van dat het nog doorging. Uh, nu is er toch doorgang gevonden... En gaat het onder het thema Zandvoort uh, Ghost Wild in uh, oktober plaatsvinden? Het EK Sandsculpturen 2020. En uh, ja, dan kunnen we weer uh, dus in de najaar uh, gaan genieten van de mooie uh, zandkunstwerken zandkunst, ik, uh, ik vind het altijd heel knap als ik er langs loop. Dat ik echt denk: hoe doen ze dat met zand? Ja, nee, precies, inderdaad. En uh, uh, daar zijn ze ook dan een hele week uh, mee bezig. Natuurlijk maken ze dan eerst een uh, ontwerp uh, van wat ze willen maken. Ja. Het uh, thema daarvan is dus uh, Sandford Goes Wild. Uh, dat ja, wat, wat, wat dat precies inhoudt, uh, daar krijgen we vast later nog uh, meer ja, en informatie we over. Misschien dat gaan de ontwerpers laten van die beelden hangen dan. Ja. Gaat Gaan ga ze helemaal, wild, helemaal los? Ja, ik ben echt benieuwd. Ik, ik vind het ook altijd echt leuk om te zien, die dingen. Ja, zeker. Ja. Um, Toch even nieuw. kijken, nog de exa exacte datum. Uh, het is alweer de negende keer dat het EK wordt gehouden. En het zal dan op 10 oktober starten. Uh, wat nog even interessant is om misschien uh, te laten horen... is een uh, item van NN Nieuws hierover. Maxime Gazendam, een uh, zandkunstenaar, uh, bekendste zandkunstenaar uit Nederland. Die Nederland al uh, jaren vertegenwoordigt ook op het EK... Uh, is uh, nu ook bezig in uh, Garderen op de Veluwe... want daar werd wel een uh, zandsculpturenfestijn uh, georganiseerd. Uh, maar daarover, en uh, dat hij toch jammer vond... dat het niet in de zomer door kon gaan, uh, heeft een Nieuws wat opgenomen. Dus uh, daar gaan we even naar luisteren. Eigenlijk zou deze Kortenhoefse zandkunstenaar... nu door weer en wind staan te buffelen in Zandvoort... om de mooiste zandsculptuur te maken van Europa...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 En uh, op 18 oktober wordt dan de winnaar bekendgemaakt. En natuurlijk zijn daarna nog, uh, uh, zijn daarna nog uh, de sculpturen nog een aantal weken te zien. Uh, en zoals ik net al zei, staat ook het uh, hele maand oktober in het teken van Zandvoort Goes Wild. En uh, zullen er ook uh, verschillende activiteiten plaatsvinden uh, die hierbij passen. En dus met als onderdeel uh, de zandsculpturen. Dus uh, ja, dat wordt hartstikke leuk. Iets om uh, naar uit te kijken, zou ik zeggen. Ja. Um, even kijken, we hebben morgen nog uh, een, uh, een, uh, weer een uh, volle uitzending natuurlijk van Goedemorgen Zandvoort... om dan even nog het programma daarvan door te nemen en aan te kondigen. Het programma natuurlijk elke zaterdag tussen 11 en 1 hier op deze zender. Uh, we spreken onder meer uh, met de eigenaar van de Rijwinkel van Sinkel... want die is tegenwoordig in de haltestraat te vinden. En uh, ja, hoe gaat het met deze winkel en uh, uh, uh, uh, wat is er allemaal te doen... En uh, dat soort zaken worden morgen besproken. Uh, Peter Tromp, natuurlijk voorzitter van uh, ondernemersvereniging Zandvoort... over de ondernemerszaken in coronatijd. Uh, ook tegen 12 uur spreken, uh, spreken mijn collega's morgen met uh, Michel Demmers, oud-wethouder. En hoe is het nu met hem? Uh, in de tweede uur is Lana Lemmens uh, te gast aan de telefoon... over de Zandvoort Marketing en de Beach for Sharing-campagne. Alles daarover morgen dus. Uh, Michiel Hermste is ook de gast uh, in de serie Politieke Partijen uh, D66... over alles wat hem bezighoudt, uh, nu ook tijdens het reces. Sjaak uh, Balkenende is ook in de uitzending, uh, natuurlijk bekend van uh, de Bruna. Uh, over de boeken, top 10 uh, van deze maand. Uh, kortom, weer uh, zes uh, interessante items om naar uit te kijken morgen tussen, uh, uh, tussen 11 en 1... Nog steeds op de aangepaste tijd, maar dat begint nu ook wel een beetje vast uh, te worden. Uh, nog steeds vanuit de Standvoortse studio spreekt morgen Irene de Jager, uh, onze presentator van Goedemorgen Zandvoort, uh, uh, met uh, deze gasten die ik net opnoem. En uh, wat ook wel even leuk is om te doen, misschien had u het al gehoord, want tussen 9 en 10 op de vrijdag is er tegenwoordig een uh, uur voor het toerisme. En uh, ja, we hoorden net al, uh, we kwamen de studio binnen allemaal al Frans en uh, Spaans. Ja, Spaans en Duits, ja. En Spaans, ook een beetje Nederlands en Engels nog uh, door. Alles door elkaar. Maar in ieder geval een, een informatief programma voor uh, toeristen in Zandvoort. Uh, nu dat ook weer een beetje op gang komt. Wat is er allemaal te doen? En uh, uh, ook met, met vragen kan je bij ons terecht bij uh, ZFM. Uh, onder meer ook een advertentie rondgegaan uh, met het nummer. Ook in alle talen uh, duidelijk uh, uh, uh, dat ook uh, Spaanse of uh, Franse mensen uh, ons weten te vinden. Uh, maar in ieder geval, dat uh, is uh, de komende zomer in ieder geval nog een onderdeel uh, op de vrijdag tussen 9 en 10, uh, toerisme in Zandvoort. Uh, wij gaan nog even naar muziek en zometeen komen we terug uh, met uh, Formule 1, denk ik maar zomaar. Ja, lijkt me een goed plan. We gaan uh, even naar Panic at the Disco met The Greatest Show. Ladies and gents, this is the moment you've waited for.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 Bij het horen van uh, dit geluid. Ja. Dan uh, kom je een beetje in de race sferen natuurlijk. Uh, afgelopen zondag de eerste officiële Grand Prix uh, van dit ja. jaar gereden in Oostenrijk. Over de uitkomst voor Nederland. Uh, ja, daar gaan, gaan we het even hebben. over ja, hebben. Niet heel uh, wat wel heel leuk is, is uh, dat deze week uh, een nieuw computerspel is uitgebracht. Namelijk Formule 1 2020 of F1 2020. Ja. Een uh, race van de ontwikkelaar. Codemasters En dat is uh, de twaalfde editie alweer uit de F1-game uh, fr uh, franchise, franchise van de ja. Codemasters. Dus uh, inderdaad, op 14 april kon nog al aan dat, uh, dat de game op 10 juli uh, zal uitkomen voor alle platformen. Windows 10, Playstation 4 en ook uh, de Xbox en zelfs Google Stadia. Wat oh, yeah. is dat? Dat is een streaming-initie van Google. Dat is... Uh dan kun je Chromecast kopen met een controller erbij... en dan kun je streamen vanaf de servers. Oké, okay, ja, schijnt, nooit, nooit van gehoord. Ja, ik wel. Het schijnt redelijk te werken... maar verder rest gaan we niet over hebben, want... Uh, maar ja. goed, dus de Formule 1 game inderdaad. Ja, dinsdag uitgekomen voor de mensen met de Deluxe Edition... Uh, die Zuurde was dus en, uh, gisteren uh, voor um, de andere spelers. Ja, dan kon je hem gewoon... Hij, ja, ja. hij, hij zou eigenlijk dus vandaag pas uitkomen, maar hij is dus een dag eerder uitge uitgebracht. Dat en hebben ze daar ook een reden voor gegeven? Of? Nee, ik denk gewoon een leuke verrassing, toch? Gewoon, gewoon uh, uh, ja, kom op, uh, we gaan hem eerder uitbrengen. Nee, ja, ja, en uh, inderdaad, en wat ook wel uniek is uh, aan dit spel... Is natuurlijk uh, dat je uh, weer met alle teams kan rijden in de staat zoals ze zijn in het seizoen 2020. Uh, ja. Zoals de Racing Point auto's natuurlijk uh, de Mercedes-motor hebben van ja. vorig jaar. En uh, uh, de Ferraris wat tegenvallen, ook in het spel zelf. Ja. Uh, maar wat vooral heel leuk is, is dat het circuit Zandvoort uh, ook uh, in de game deze, uh, dit ja, jaar is het verwerkt. Eerst in een Formule 1-spel. Het de, de was natuurlijk al een andere race-spel hoor. Uh, maar voor het eerst in een Formule 1-spel nu. Um, super leuk natuurlijk. Um, hebben we nog meer te melden? Ja, uh, veel. Um, ik, ik, wou, ik wou iets zeggen, maar ik weet het niet meer. Nee, in ieder geval uh, hoe, hoe, de baan, uh, hoe de baan een beetje rijdt. Uh, ja, want, uh, ja. ja nee, goed, we hebben natuurlijk de game al uitgebreid gespeeld afgelopen week. Ja. Yeah. Ja, misschien moeten we even wat we ervan vinden. Uh, oh ja, ik wou ook, dat wil ik zeggen. De game ja. is ook voor het eerst Nederlands-commentaar. Verzorgd ja. door uh, SECO Sport Commentator Olaf Mol. Dat is ook leuk voor uh, de mensen die geen Engels commentaar willen horen. Ja, inderdaad. En uh, uh, uh, mocht je misschien ook de game FIFA kennen. Uh, die heeft hij volgens mij ook uh, nee, die van dat, commentaar. Nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee. Oh, nee. Het was dat hij ook op tv... Uh, hij geeft ook op, op uh, tv uh, Formule 1 commentaar. Ik wou bijna FIFA zeggen door jou. Uh, nee, inderdaad. Uh, nee, FIFA is door die andere twee. Ik weet even niet hoe die nou heet. Ja, Maakt niet uit. Ik speel, ja, geluk, tij... ik speel geen FIFA. Maar... Nee, geen voetbal inderdaad nee. voor ons. Uh, maar inderdaad, Olaf Mol, ook inderdaad de commentator uh, op tv van de Formule 1, dus een herkenbare stem. Ja. Ook teruggebracht uh, in de game zelf, dus een uh, hoop Nederlandse tintjes. Ja. Uh, en er is ook een hele uh, uh, nieuwe gamemode, zeg maar. Hè? Ja, ze hebben ook nu een, een nieuwe mighty-modus. Dan kun je inderdaad je eigen Formule 1-team maken. En ook bijvoorbeeld met je eigen team racen op bijvoorbeeld Zandvoort of op natuurlijk de andere nieuwe baan, Vietnam. Vietnam, ja. Die, die is, is ook uh, nieuw, Dat is niet echt de hele van voor ons natuurlijk. Nee, ja, Sandford <laughs> blijft toch wel de... Uh... Ja, nee, uh, ja, goed. Uh, ja, want wij hebben natuurlijk de game gespeeld de afgelopen week. Ook, uh, ook veel Sandford natuurlijk geleden. Wat ja, vooral, van... vooral veel Sandford. Ja. Nou, ik vind het vooral, zeg maar, gewoon het is een circuit die hier ligt. Ja. En dan kan je daar, want het ziet er echt uh, heel realistisch uit, het spel. En uh, daar kan je, uh, ja, daar gewoon overheen rijden met uh, 300 km per uur door alle bochten, vele bochten die Sandford ja. kent. Uh, natuurlijk, weinig rechte stukken, dus weer, als jij eenmaal voorop rijdt, dan kan ik je uh, moeilijk inhalen. Ja, ja. En uh, nee, in ieder geval, het is uh, hartstikke uh, leuk en uh, ook wel gaaf om, om te spelen. Het ja, spel. het is, is vooral ook leuk om gewoon een baan waar je natuurlijk zelf waarschijnlijk al eens bent geweest, om aan te zien in zo'n game. Natuurlijk, met een nieuwe layout ook. dus het is. Ja, het is en, natuurlijk... miss en misschien uh, maakt dat ons nog meer warm voor de Formule 1 volgend jaar. Ja, volgend jaar. Volgend jaar als, ja. Het in het echt, uh, als we in het echt zien. mogen zien, inderdaad, ja. Ja, nee goed. We hopen dat Max Verstappen het dan wel beter doet dan uh, vorige week naar Oostenrijk natuurlijk. Kun ja, kon je ook zelf niet veel ja, aan het doen. Van, vanmiddag ook uh, of vanavond. Uh, nee, om weer een drie training. uur is Free Practice 2, volgens mij. Oké, okay, dus uh, weer een vrije training, een vrije op, vrije Oosten, training ja. op Oostenrijk inderdaad. Ja. Uh, voor natuurlijk de tweede deel van de krampen die van Oostenrijk uh, aanstaande dus, zondag. Nou ja, niet de tweede deel. Er zijn er gewoon twee. Er zijn er gewoon twee aan. Ja. Uh, Oostenrijk, deel 2! <laughs> nee, precies, inderdaad. Nee, gewoon de tweede race naar Oostenrijk, ja. Uh, Spielberg, inderdaad, aanstaande zondag. Ja, uh, tien over drie. Op Sport te zien, denk ik, weer. Ja. Tien over drie op Psycho Sport, inderdaad. En uh, ja, dan zit hier ook weer uh, Jaap Koper, net zoals ik... Uh, samen met hem uh, afgelopen zondag uh, op ZFM... ...hielden we de wedstrijd uh, ondertussen in de gaten. Maar ja, die was na twaalf rondes natuurlijk wel weer uh, wat minder interessant. Ja, dus Toen uh, Max Verstappen uitviel trouwens een record aantal, uh, aantal coureurs. Waren uh, er uitreden. acht of zo toch, die uitgevallen ja, waren? Ja, er bleef er uiteindelijk elf over. Dus dat is nee, dat meer. zijn er negen uitgevallen. Ja, negen okay. inderdaad. Ja, ja. Ja, ja. Nee, dat is niet inderdaad heel veel. Ik heb het zelf niet gezien, ik heb alleen de samenvattingen gezien. Want ik kon hem helaas niet kijken... Maar, Oei, dat is... Uh, ja, dat is jammer. Ik denk, ik ga het kijken. Nee, dat helaas niet. Maar uh, ik heb dus de, de samenvattingen gezien. Ja, nog steeds wel een prima, prima... Prima Prima, ja. Maar en ook, ik heb, uh, ook wel uniek van die in Norse, natuurlijk. Dat ja, als het eerste podium inderdaad met McLaren inderdaad, ja, dat is toch... Nee, niet het eerste podium met McLaren. Het is gewoon het eerste podium. Maar goed, ik denk dat, dat het misschien wel genoeg voor de één nieuws is. De game is in ieder geval goed. Als je standwoord wil spelen, koop de game. PlayStation ja. 4, Xbox One, en Windows PC. en Stadia. Mocht je zo iemand zijn... <laughs> nee, in ieder geval en natuurlijk nog veel leuker als je hem ook echt, uh, zeg maar, echt simula uh, simulatie ja, materiaal hebt. Ja, met zo'n racestuurtje inderdaad. Super cool. Ja, zeker. Zeker een aanrader. En om dan het nummer uh, wat nu klaar staat te gaan draaien, natuurlijk ook uh, bekend. The boys are back in town. We come driving in your black car Pick me up you on the dance floor. I was high and you were bored. I asked you for a U hoort uh, Miriam, Miriam Bryant met het nummer Black Car en daarvoor natuurlijk uh, Thin Lizzy met uh, The Boys are Back in Town en yeah. wij zijn ook weer uh, back in Town. Ja, yeah, lekker nummertjes hoor. Ja, zeker. Nog even, even voordat uh, we naar het nieuws gaan, even de aankondiging voor het tweede uur. Want zometeen hebben we natuurlijk ook nog een uh, vol programma voor u hier op ZFM Zandvoort. Uh, onder meer bel ik met uh, Henny Veldman van Spaarne Landen over de afvalcampagne Elke Kilo Telt. Uh, in samenwerking natuurlijk met uh, de gemeente Zandvoort en uh, over die containers die uh, de bewoners in Zandvoort onlangs hebben gehad. En over hoe die hele campagne is gegaan en verlopen en uh, wat ook de, uh, de punten nog zijn van bewoners waaraan gewerkt kan worden. Uh, dat bespreek ik straks uh, allemaal uh, met haar. Uh, verder hebben we natuurlijk ook nog een, een nummer van Mike die nog uh, ondertussen ja, druk aan het zoeken Ja, ik ben heel druk aan het zoeken, dat nog, Ik heb het thema gevonden, maar nu nog eventjes zoeken naar een goed nummer. Een goed nummer, oké. Okay, nou, dat straks. We houden u natuurlijk nog op de hoogte van het laatste nieuws uit Zandvoort en omgeving. Verder bespreken we natuurlijk nog al het nieuws dat ons opviel de afgelopen week. We gaan nu nog even naar muziek. Tot zometeen in het tweede uur van het programma. Hier zijn editors met Ocean of Night. Tot zometeen.